1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag, straks heb ik een werklunch over de verkoop... van oud- en afgeschreven defensiemateriaal. Want nu er nieuwe JSF-gevechtsvliegtuigen aangekocht worden... kunnen de verouderde F-16's aan een tweede leven beginnen. Nu eerst het nos Journaal met Dorot Megens. Goedemiddag, het rapport over de JSF van de Algemene Rekenkamer... is zojuist gepresenteerd... Bussenmaker reserveert meer geld voor extra leerkrachten. En oud Gerry Gerimuren is overleden. Vooral in het oosten schijnt de zon vanmiddag nog geregeld. Op andere plaatsen meer bewolking. In het zuidwesten, daar begint het zo zoetjes aan te regenen. 15 graden is het. Vanavond overal regen. Morgen overdag nog een paar buien, maar ook weer wat zon. En in het weekend dan wordt het droger. En zondag dan kan het zelfs 20 graden worden. Deze week heeft het kabinet definitief gekozen voor de JSF als opvolger van de F-16. Half uur geleden presenteerde de Algemene Rekenkamer een rapport over de JSF en de krijgsmacht. En verslaggever Wilco Boom heeft dat rapport net gelezen. Wilco, de belangrijkste conclusie, heb jij die ook al? Ja, kort samengevat komt het erop neer dat er eigenlijk als het om de JSF gaat nog heel veel onzeker is. En dat de financiële, berekening dus, de financiële onderbouwing dus eigenlijk aan de wankele kant is. Volgens de rekenkamer is er binnen de nu bekende cijfers een, een zo nauwkeurig mogelijke onderbouwing gemaakt. Maar, schrijven ze letterlijk of hierdoor van jaar tot jaar de uitgaven voor de jachtvliegtuigen... binnen het budget blijven, is niet zeker. En dat geldt niet alleen voor de JSF... maar dat geldt eigenlijk voor de krijgsmacht in zijn geheel. Hmm. Dat klinkt als, als, als redelijk kritisch. Het klinkt als een uh, kritisch rapport. Er zitten ook een absoluut positieve punten in. Het was uh, als het ging om uh, boekhoudkundige, uh, de boekhoudkundige kant van Defensie... was de rekenkamer altijd heel erg kritisch. Er was daar van alles mis. Nou, Er zijn volgens de rekenkamer nu enorme stappen voorwaarts gezet. Maar het blijft uh, allemaal nog een beetje te onzeker om echt definitieve uitspraken te kunnen doen. Vandaar dus bijvoorbeeld ook uh, de conclusie van de rekenkamer... dat de berekeningen over de inzetbaarheid van die JSF-jachtvliegtuigen... Uh, niet helemaal compleet zijn. En dat het daardoor onzeker is of er altijd vier jachttoestellen... voor internationale missies beschikbaar zijn. Dat is namelijk wat het kabinet wil. Er moeten vier van die 37 toestellen... altijd voor internationale missies ingezet kunnen worden. Nou, Volgens de rekenkamer is nu niet vast te stellen of dat kan. En het is volgens de rekenkamer... Ook ongewis of de JSF gevrijwaard blijft van chronische onderhoudsproblematiek door die, door die onduidelijkheden en die vaagheden, Wilco, wil het ook zeggen dat het politiek niet direct consequenties heeft? Uh, nou, dat wil het niet zeggen. Kijk, dit is natuurlijk koren op de molen van de partijen die uh, tegen de JSF zijn. En het kabinet heeft nu besloten om het te gaan kopen. Maar de Tweede Kamer moet dat natuurlijk nog goed vinden. Nou, de VVD is voor, het CDA is voor. Maar binnen de Partij van de Arbeid is er nogal wat verzet. Uh, en ook andere partijen zijn tegen. Dus dit rapport dat gaat nog een uh, belangrijke rol spelen in de discussie... die nu gaat losbranden over de vraag of het, het, de Tweede Kamer gaat instemmen... met het kabinetsbesluit om de JSF te gaan kopen. Wilkom Bon, dank je wel minister Bussemaker houdt er rekening mee dat leraren er volgend jaar 3 tot 3,5 procent op vooruit kunnen gaan. Dat heeft ze gezegd bij de presentatie van het Nationaal Onderwijsakkoord tussen kabinet, werkgevers en bonden. Een van de afspraken in dat onderwijsakkoord is dat het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs, er volgend jaar 34 miljoen euro extra bij krijgen. Wel als er voor 1 juni een CAO is afgesloten. Die voorwaarden zitten er wel aan vast. En verder komt geld vrij dat al in het regeerakkoord was gereserveerd. Bussenbaker is niet onder de indruk van kritiek van onder meer D66... dat er geen sprake is van echt nieuw geld. Helaas hebben we niet een nieuw geldmachine in Nederland. Dus geld komt altijd ergens uh, vandaan. De middelen die in het regeerakkoord gereserveerd waren... bijna 700 miljoen, die komen nu vrij. Die kunnen we gaan investeren. En daar komen nog extra middelen uh, bovenop. Dus ik zou zeggen, tel uit je winst. Er gebeurt hier echt wat in hele moeilijke tijden. En er mag het onderwijs blij mee zijn. Er mag het onderwijs trots op zijn. En daar moeten we nu ook mee aan de slag. Het was al langer duidelijk dat het verbod om volgend jaar... de lonen in het onderwijs te verhogen van tafel is. En dat er ruimte komt... voor voor 3000 jonge leraren extra, om die aan een baan te helpen. En in dat onderwijsakkoord zijn ook afspraken gemaakt... over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Er komt een jaarnorm van gemiddeld 1000 uur... gemeten over de hele schoolloopbaan in plaats van per schooljaar. De Algemene Onderwijsbond AOB heeft het akkoord niet getekend. Het heeft allerlei bezwaren, die bond. En spreekt van boekhoudkundige trucs. Een passagiersvliegtuig op weg van Schiphol naar Noorwegen... is vorig jaar bijna in botsing gekomen met een Amerikaanse straaljager. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vliegtuigen naderden elkaar op 19 april vorig jaar op 722 meter. Het gebeurde in de buurt van het Duitse waddeneiland Sult. Het hoogteverschil was nog 156 meter. In dat gebied werd toen een militaire oefening gehouden vanaf de vliegbasis Leerwarden. De onderzoeksraad zegt dat het onduidelijk is of de Amerikaanse straaljagerpiloot wist dat er ook passagierstoestellen in dat gebied waren. De Amerikaanse luchtmacht hebben ze het gevraagd, maar die wilde niet meewerken aan het onderzoek. Dit is het NOS Journaal, het dooralt Megens. De Vrije Universiteit in Amsterdam krijgt een lening van 230 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het geld is bedoeld voor de vernieuwing van de campus op de Zuidas. De universiteit wil met de lening twee nieuwe gebouwen neerzetten... een laboratorium en een nieuw multifunctioneel universiteitsgebouw. Volgens de VU is de huidige campus verouderd... en is de vernieuwing noodzakelijk om weer aan de moderne eisen te voldoen. Het is de eerste keer dat de Nederlandse universiteit... een lening krijgt van de Europese investeringsbank... en ook leent de EIB zelden zulke hoge bedragen aan universiteiten. Tweede Kamerleden hebben geen informatie gelekt uit een vertrouwelijke briefing over de gifgasaanval in Syrië. Dat zei minister Timmermans in een Kamervergadering over het gebruik van chemische wapens. Gisteren ontstond commotie over een brief van Timmermans waarin hij Kamerleden beschuldigde vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. Mijn kwalificaties daarbij in de brief, uh, nou, uh, ik heb die uh, waarschijnlijk uh, uh, ook gelet op de reacties van uw Kamer te kort door de bocht uh, geschreven, dat wil ik uh, uh, graag hier uh, erkennen. Timmermans wees er wel op dat er heel voorzichtig moet worden omgegaan met informatie van de inlichtingendiensten. Buitenlandspecialisten gaan akkoord met de excuses van de minister. Postzegels worden opnieuw duurder. Voor de tweede keer in een half jaar verhoogt PostNL de tarieven. Op 1 januari gaat de prijs van postzegels met 4 cent omhoog. En die stijging komt bovenop de verhoging van 6 cent vorige maand. Een postzegel kost straks 64 cent. Decemberzegels worden dit jaar zelfs 15 cent duurder, zegt PostNL. We hebben gekeken welke ruimte er is en welke ruimte noodzakelijk is... om, uh, om die posten uh, uh, betaalbaar te houden, om die posten te bezorgen. En uh, helaas zijn we niet uh, ontkomen aan een tariefstijging... Uh, voor de decemberzegels naar 55 cent. De stijging is volgens PostNL nodig... omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Opnieuw een hack in België. Een hek H-A-C-K H -A -C -K dan... Dit keer was het computernetwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel de doelwit. Eerder deze week werd bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA verdacht wordt van het hacken van het Belgische telecombedrijf Belgacom. Joris van Poppel in Brussel. Joris, hoe is dit nu weer aan het licht gekomen? Het ministerie van Buitenlandse Zaken hier heeft het zelf ontdekt, anderhalf jaar geleden, dat er computers waren uh, besmet. Ze zijn zelf meteen een groot onderzoek begonnen. En zoals nu bekend is geworden, ze zijn naar justitie gestapt om een klacht in te dienen. Hmm. En gevoelige gegevens die op straat liggen intussen? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. De krant De Tijd, die het nieuws vanmorgen bracht, uh, die schreef dat er uh, meer dan waarschijnlijk vertrouwelijke en gevoelige gegevens over het Belgische buitenlands beleid op straat zijn komen te liggen. Woordvoerder van het ministerie heb ik net gebeld... die wil het nog bevestigen, nog ontkennen. Maar goed, het is natuurlijk al pijnlijk genoeg dat er zo'n lek is geweest... al weten we dan niet precies wat er op straat is komen te liggen. Hmm. Eerder deze week uh, het telecombedrijf Belgacom ook al uh, in het nieuws uh, vanwege een, uh, een hack. Toen uh, werd erbij gezegd dat de Amerikaanse inlichtingendienst... Uh, RSI, die zou daarbij betrokken zijn. Is al duidelijk of dat hier ook het geval is? Nee, daar is nog uh, niks uh, over bekend. Er zijn er geen aanwijzingen. Belgische media hebben daar ook nog geen geruchten van opgevangen. Zelf uh, zegt het ministerie er ook uh, niks over wie ze denken dat erachter zitten. Dus, uh, nou ja... Niet de NRC waarschijnlijk, uh, dat, dat, dat wordt hier niet bevestigd. Zoals bij België komt, dat wel vrij snel uh, werd bevestigd aan, aan Belgische kranten. Wie wel, dat is, uh, dat is onduidelijk. Uh, wat wel duidelijk is, is dat het geen amateurs waren. Het gaat om hoogtechnologische spionage, zoals dat wordt genoemd. Dus dat is een, uh, dat is een behoorlijke hek met ja. uh, HACK inderdaad. En, en, ja. en waaruit maak jij op dat het, dat het geen amateurs waren? Uh, de manier waarop er is uh, geopereerd? Ja, wat het ministerie zegt, dat het de manier waarop wijst op vermoedelijk een buitenlandse, buitenlandse dienst. En in ieder geval een dienst die, enorm, die, die, die, die, die het kan, zoiets. Want dat is allemaal niet eenvoudig natuurlijk. Mm. Uh, ze noemen het zelf, ze houden het heel sec op hoogtechnologische spionage. Uh, ja, en dat betekent uh, dat dat goed verborgen zat en dat het wellicht ook vrij veel kon, dit uh, spionagenetwerk. Ja. Niet zomaar een, een tiener die ergens op een zolderkamer... Uh, wat met een computer zat, uh, zat te prutsen, als ik het zo hoor. Nee, zeker niet. Nee. Joris van Poppel in Brussel, dankjewel. Sport, oud Ajax ajacite en international Gerry Muren is overleden. Hij begon zijn profcarrière bij Volendam... en stapte in 1968 over naar Ajax. Daar maakte hij de gouden jaren mee... waarin Ajax drie keer de Europa Cup 1 en één keer de wereldbeker won. Oud-teammanager van Ajax, David Ent, heeft warme herinneringen aan de voetballer Gerry Muren. Hij was echt een, een, een keer van onbesproken gedrag. Altijd in cadans, altijd in balans. De sportiviteit zelf, ik denk dat hij zelden of misschien wel nooit op een gele kaart be, te betrappen is geweest. En spelen met een, een fluwele techniek, met een uh, boven, bovengemiddeld uh, voetbalgevoel. Echt een van de allergrootste AECD'en eh, die we hebben gehad. Alleen zijn bescheidenheid. Uh, waarin wel overtuiging lag hoorde. Hij was wel overtuigd van zijn kunnen. Maar zijn bescheidenheid heeft hem misschien wel een, een rol toebedeeld uh, die een beetje op de achtergrond ligt bij de grote kanonnen. Gerry Muren werd vooral beroemd door het hooghouden van de bal in 1973 in de Europacup wedstrijd tegen Real Madrid kreeg hij de bal toegespeeld op het middenveld, had wat ruimte... en hij wipte de bal een paar keer zo uh, jongelerend op. En dat was een statement. Daarna liet hij de bal op het kommetje van zijn voet zakken... wachtte eventjes een paasde achterloos door naar links... waar Ruud Krol opkwam om een voorzet af te leveren. Maar het was een statement. Het was een statement van de, de macht, de kracht die Ajax in die tijd... Uh, ...had in Europa en dat in het grote Bernabeu... ...dat op die manier het stilzwijgen werd opgelegd. David Ent was dat. Gerry Muren was al een tijdje ziek. Hij werd 67 jaar. PSV speelt vanavond in de groepsfase van de Europa League... ...tegen Ludo Goret uit Bulgarije. Niet de meest aansprekende tegenstander. Sterker nog, nog nooit van gehoord. Maar volgens trainer Philip Cocu... ...heeft PSV daar in de Europa League nou eenmaal mee te maken. Goede resultaten halen en doorgaan. In het toernooi, dat is de doelstelling. En we zitten, spelen niet in de Champions League. En, uh, ik heb in het begin ook aangegeven... Ja, dat zijn tegenstanders waar ik zo na, direct na een loting... ook niet uh, de details van kon geven. Dus, dus dat is ook een uitdaging om, daar, om je daar goed op voor te bereiden. En niet altijd even makkelijk. Bij Ludo Goretz speelt de Nederlander Virgil Missijan. Vorig seizoen was hij nog vleugelspits van Willem II... en nu is hij bezig aan een avontuur in Bulgarije. Je kan het een beetje vergelijken met, met de Jupiter League, maar sommige clubs ja, die, die, die zijn ook gewoon heel sterk... en die kun je ook gewoon vergelijken met uh, een paar Eredivisie clubs hier. PSV Thuis is natuurlijk een hele sterke club... maar wij maken ook kans, we hebben ook een hele goede team... en wij proberen ook gewoon uh, het beste steentje voor te zetten. En, uh, ik, ik denk wel dat het goed moet komen met ons. We proberen het allemaal het beste steentje voor te zetten. We doen allemaal ons best... Dat was Virgil Missy Jan. Wedstrijd tussen PSV en Ludo Gorets begint om 7 uur vanavond. En later op de avond speelt AZ in israël tegen Maccabi Haifa. Nu keek kwaks. Verkeersinformatie, Kees. Toch al, nog altijd files op de A28. Een ongeluk van Assen naar Hogeveen. Bijna afwit Westerborg staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En dan de A58. Vanaf Breda naar Eindhoven is de weg nog altijd dicht na het ongeluk van vanochtend. Er is technisch onderzoek en er zijn bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen kloppen De Baars en Moorgestel. Dat gaat allemaal nog wel even duren. Het verkeer kan omrijden. Het verkeer richting Eindhoven vanaf kloppen De Baars via Den Bos. Volgt dan eerst de A27, de Borde Utrecht. En daarna de A59 langs Waalwijk Op een de, andere de N65 tilburg Bos staat 5 kilometer bij vlucht. Nog één keer de hoofdpunt uit deze nieuwsuitzending. De Algemene Rekenkamer is kritisch over de aanschaf van de JSF. De berekeningen over de inzetbaarheid van de straaljagers... zijn niet compleet, zo zegt de Rekenkamer. Minister Bussemaker reserveert meer geld voor extra leerkrachten. En Tweede Kamerleden hebben geen informatie gelekt... uit een vertrouwelijke briefing over de gifgasaanval... vorige maand in Syrië. Dat zei minister Timmermans in een kamervergadering.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plag. Goedemiddag straks een werklunch over de verkoop van oud en afgeschreven defensiemateriaal. Als nu de nieuwe JSF voor de deur staat, mogen de oude toestellen aan een tweede leven beginnen. Deze week lopen we in de praktijk mee met Beter Buren, een organisatie die bemiddelt tussen burenruzies. Voordat je buurtbemiddelaar wordt, krijg je eerst een cursus. En veel van de cursisten zitten met allerlei vragen over hoe te handelen in bepaalde situaties. Wat je moet doen als je mensen tegen zou komen bij Albert Heijn en zij jou ook zouden kennen van buurtbemiddeling. Wat... wat uh... Ja, mag je daarop reageren of moet je me denken, nou, jou ken ik niet? Na hoofdwezerstand.nl, verdachten die van de rechtbank één jaar cel of meer krijgen opgelegd en in hoger beroep gaan, die moeten straks toch meteen de cel in. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Is dat een goed idee om bijvoorbeeld vluchtgedrag te voorkomen of zijn verdachten onschuldig tot het tegendeel in hoger beroep is bewezen?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 De verouderde F-16's kunnen straks de deur uit als er 37 JSF's worden aangeschaft. De verkoop van oud defensiemateriaal is op zich niets nieuws. Oude tanks, vrachtwagens en vliegtuigen staan opgeslagen in verschillende loodsen in Nederland, waar regelmatig buitenlands bezoek is om het aanbod te bekijken. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk, die verkoop van oude legermaterialen? Daarover gaan we praten in de werklunch met Gerry Meijering, hoofdopslag en onderhoud op de defensieopslaglocatie in Almelo. Meneer Meijering, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw functie daar precies? Wat doet u? Ik geef leiding aan een uh, groep mensen, 60 uh, man in totaal. En wij beheren uh, alle overtollige materiaal wat erop is geslagen. En wij doen daaraan instandhoudingsonderhoud. En we zorgen dat het in een uh, conditie komt... zodat het afgeleverd kan worden aan, uh, aan de koper. Oké, okay. en geef ons uh, via de radio eens een bezichtiging van de loods in Almelo. Nou, als je de terrein opkomt bij Almelood, het terrein is 35 hectare. Daarop staan 16 loodsen. En in die loodsen staat alle overtollige grondgebonden materieel van Defensie opgeslagen. Wat overtollig is verklaard en wat dus verkocht gaat worden aan het buitenland. Daarin staan tanks, eh, vrachtauto's, eh, jeeps, eh, aggregaten. Ja, alle, alle materiaal wat of verouderd is of wat overtollig eh, ja. is. En alles dus verklaard. wat met het land te maken heeft. Dus niet de F-16's in Alles wat het met het niveau. land te maken heeft. Die F-16's hebben we niet. Nee, nee. die komen nee. er dus ook niet tussen te staan, bij u in ieder geval niet. Nee, de loodsen zijn daarvoor niet, uh, niet geschikt. Nee. Denkt u dat er wel veel animo voor zal zijn? Voor de F-16's? Uh, ik heb geen idee. We nee. gaat vooral over het land, hè? We gaan over het land. Zo'n zo, zo bezichtiging, hoe gaat dat? Er komt een delegatie langs uit een ander land en hoe werkt dat dan? Nou, die delegatie die wordt van tevoren aangekondigd door de afdeling Marketing en Sales van de DMO, de Defensie Materieel Die reist de hele wereld over en die legt contacten. Op een gegeven moment komen die met een aankondiging dat er een, een bezoek komt van een bepaald land die materieel wil bezichtigen. Nou, op dat moment maken wij wat dingen gereed. Het begint met te zorgen dat we de vlag van het land hebben. Die hangen wij in de mast bij de, bij de ingang, zodat ze het gevoel hebben in ieder geval alvast dat ze welkom zijn. Dan worden ze ontvangen. Eh, als, als klant. En dan gaan we na een korte kennismaking en uh, wederzijds uitleggen en, en voorstellingen een rondje... gaan we natuurlijk kijken naar het materiaal waarvoor ze belangstelling hebben. Daarvoor hebben we alvast een aantal uh, auto's of tanks of wat het dan ook mag zijn. Hebben we al klaargezet. En dan gaan we dat met, met elkaar bekijken en uitleggen... van wat, wat, wat de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden zijn. En die wagens worden natuurlijk even goed opgepoetst, van tevoren. horen... Nou, ze moeten wel een goed beeld hebben. Dus over het algemeen proberen we toch een gemiddeld te geven van wat er is. Um, we, we leiden ze ook in, bij het begin eerst al eens even rond over het terrein... zodat ze een indicatie krijgen van uh, hoe het er allemaal uitziet. Ja. Het is groot we vertellen... als ik u zo hoort vertellen, zoveel loodsen. Het is een redelijk oppervlakte. Het totale terrein in uh, Almelo is 35 hectare. En daarnaast hebben we nog een locatie in Oude Molen van 25 hectare. Dus we hebben voldoende ruimte. Ja. Ja. En wat voor landen zijn het zo al die dan komen? Ja, Dat dus gaat van, van Canada en Portugal, die in het verleden bij ons zijn geweest, tot uh, Estland, uh, Litouwen, maar ook Chili en Uruguay. Dus uh, ja, eigenlijk over de hele wereld verspreid. Zijn er ook landen die niet, mee, die niet welkom zijn? Zijn er afspraken over? Nou, Die komen in ieder geval niet bij ons, want dan worden ze al door uh, de afdeling marketing en sales van tevoren afgehouden. Maar uh, ik neem aan dat er wel, dus ik kan me zo voorstellen dat er landen zijn waar Nederland geen zaken mee doet. Ja, maar die komen nooit zover dat het tot een bezichtiging komt. Nee, dat begrijp ik. Maar u weet ook niet welke landen dat dan zijn? Nee, geen idee. Waarvan, u, waarvan ja. wordt gezegd, nou, daar hoef je de vlag in ieder geval nooit van in huis te halen. Want die zullen hier nooit komen. Uh, nee, maar als je de televisie volgt, dan weet iedereen het wel. Ja, ja. Wat, welke landen zijn de beste klanten voor Nederland? Nou, op dit moment hebben we natuurlijk... Uh, Estland is een hele grote klant. Die komt uh, voor, voor de zevende of de achtste keer... zijn we daar een project uh, voor hun aan het regelen met, met, met uh, wielvoertuigen. En daarnaast uh, Jordanië is op dit moment een uh, hele grote klant... waarmee wij uh, zaken doen. En gaan zij dat dan gewoon gebruiken voor hun defensiemacht? Ja. Okay, dus, dus wij vinden het niet goed genoeg meer... maar voor die landen is het dan kennelijk wel goed genoeg. Nou, misschien niet goed genoeg... maar het kan ook zijn dat het uit overtolligheid uh, overtollig is verklaard... Wij, wij worden natuurlijk kleiner en ja. uh, daar heb je ook minder materiaal nodig. En we hebben natuurlijk nog restanten van uh, vroeger tijd toen we een mobilisabel leger hadden. Ja, ja, oké. Okay, daar zijn ook nog spullen van. En is er nou een verschil of er uh, Estland of Chili of mensen uit Canada komen? Verdiept u zich ook in het land, in de gewoontes, in de etikettes... de manier waarop je zaken ja. doet met elkaar? ja. ja. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Die mensen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn. Nou, dat kun je alleen maar doen door om je eerst eens te verdiepen in wat voor mensen er zijn, maar hoe je een cultuur in elkaar steekt. En uh, ja, dat je een beter idee hebt. En uh, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, het zijn klanten, zij hebben geld, wij hebben, wij hebben artikelen. Nou, we willen graag raden. Wat was dan het meest bijzondere bezoek dat u zich herinnert? Um... Nou, met Portugal, dat vond ik wel bijzonder. Ja, toen die er is geweest om de tanks te kopen, die hadden nog hele oude tanks. En er ja, kwam voor hun een beetje een overgang van een stenen tijdperk... naar het atoomtijdperk. En dat, dat zie je dan toch wel aan die gezichten. Als dan die, die nieuwe tanks zien, dan ja, begint er wel iets te glimmen. Want dat is qua cultuur natuurlijk niet heel anders dan, dan de onze hier. Dus daar hoef je niet heel erg op aan te passen. Nee, nee. Is het ja. eigenlijk gewoon te vergelijken met als je, als je zelf een auto gaat kopen... Ja, we zijn eigenlijk ook een grote garage. Eén grote garage, ja, met, met wel ja. Een bijzonder materiaal dan. Ja, ziet u het met... zo? Ja, zo zie ik het. Ja. Want dit is ook het werk waar we doen. Wij zorgen dat het op de juiste manier wordt opgeslagen en beheerd. Wij zorgen dat het in goede conditie blijft. Zodat het ook verkoopbaar is. En uh, als het verkocht wordt... dan brengen wij het uh, zoals het in het contract omschreven staat... in die conditie. Het ja, is, is niks meer en minder dan een grote garage. Dat is natuurlijk de volgende stap. Hè? De, de landen komen kijken. Die zijn geïnteresseerd in uh, dingen. Nou, stel, ze willen het inderdaad uh, kopen. Ik neem aan dat, dat er dan wel wordt gekeken... wat gaan ze ermee doen? En klopt het allemaal dat het ministerie van Defensie... dat uh allemaal regelt. Nou, op dat moment dat, we, dat ze verkocht gaan worden... dat ze dus belangstelling hebben, wordt een contract gesloten. En als dat contract ondertekend is door beide, beide landen... dan gaan wij over tot het gereedstellen van het materiaal. Allemaal als het voorschijn, we gaan het inspecteren, repareren... zorgen dat het veilig is, zodat in ieder geval dat land... er op een juiste manier, op een veilige manier mee om kan gaan. Dat de, dat de remmen doen, om maar een voorbeeld te noemen. En dat het is zoals in de omschreven... en meestal is dat in operationele conditie. Ja, en stel dat een land uh, 50 vrachtwagens, is dat heel raar? Of is dat wel een reële order? Nou, is een, uh, dat is een kleine order, een maar, kleine. Uh, ja, maar dat maakt niet uit. Maar stel dat die uh, 50 of dat er 100 worden besteld... dan zijn jullie wel even bezig, neem ik aan, om dat uh, gebruik klaar te maken. Ja, over het algemeen zijn dat allemaal wel trajecten... die, die een aantal maanden tot soms wel een, een paar jaar in beslag nemen. Ja. En, en wat betekent dat dan voor de landen die dat gaan kopen? Zijn die daarbij aanwezig of laten die dat helemaal aan jullie over? Nee, die laten dat helemaal aan ons over. Dus uh, soms uh, dat er wel eens een liaison komt... maar meestal uh, laten ze dat aan ons over. als wij het gereed hebben... er zijn afspraken dan die en die daarom willen ze het geleverd hebben. Voor die tijd komen ze langs voor een uh, afnameinspectie... En dat team wordt ontvangen door ons. En dan gaan we ze het materiaal tonen en laten zien dat het mogen ze testen en gebruiken. En daar mogen ze alles mee doen waarvoor het materiaal bedoeld is. En dan uh, aan het eind van, van die inspectie, dan tekenen ze een, een, een contract waarin staat dat ze het geaccepteerd hebben. Nee. En als er onder, onderweg tijdens die inspectie dingen misgaan of we vinden iets, dat blijft natuurlijk techniek. Dan gaan we dat repareren ter plekke waar ze bij staan. Oké, okay, want als we toch die vergelijking hebben inderdaad met een personenauto... hoe zit het met de garantie nadat de proefrit is gemaakt en de order is gesloten? Uh, wij geven garantie totdat de boot waarop het verscheept wordt... ongeveer een centimeter van de kade is. <laughs> Tot net voorbij de deur, zeg maar. Tot net voorbij de deur, Ja, ja, Ja, oké. Okay. Ja. Is dat een hele bewuste keuze? Nou, het is natuurlijk tweedehands materiaal. Maar aan de andere kant, je wilt natuurlijk wel graag dat die klant eventueel nog weer terugkomt. Dus mochten ze toch problemen hebben, dan roepen we wel altijd... van, uh, kom dan met een belletje of een mailtje en dan gaan we kijken hoe we het op kunnen lossen. Dat ja. blijft een klant. Ja, ja. Nou staan er, heb ik begrepen, nog een aardig wat leopard tanks. Mm -hmm. Die zouden naar Indonesië gaan, maar dat is toch niet gelukt. Hoe nee. staat het daarmee? Nou, die tanks die staan er nog steeds en die, we, die houden we in stand. We doen daar instandhoudingsonderhoud Dat houdt in... dat we zorgen dat ze de conditie niet verslechtert. En we wachten op een nieuwe klant en als die er is... dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, want Indonesië gaat dat niet meer worden. Nee. Waar, waarom is dat fout gegaan? Nou, dat is een politiek besluit. Daar heeft u dan verder helemaal geen invloed op? Nee, nee. nee. Was nee. u wel betrokken bij die verkoop? Daar waren wij wel bij betrokken. De Indonesiërs zijn ook geweest om te kijken, et cetera, en uh, ja... De vlag ging uit. U heeft het kopje koffie en het koekje aangeboden. Ja. Daar, daar lag het allemaal niet aan. Nee, daar kan ik niet aan gelegen hebben. Nee. Welk land uh, zou ervoor in aanmerking kunnen komen, denkt u? Nou, er zijn een aantal landen die op dit moment geïnteresseerd zijn. Dus, uh... Maar dan kunt u niet zeggen wie dat zijn? Op dit moment nog niet. Dat dacht ik wel. Maar ik ja. dank in ieder geval nu voor. Ik kan dat proberen, toch? Ja, tuurlijk. Ik dank u wel voor uh, het kijkje in de keuken van de defensieopslag uh, in Amelo. Gerry Meijerink. Graag gedaan. Bedankt. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Zaterdag is het Burendag. De dag waarop buren elkaar in Nederland vriendelijk tegemoet gaan treden. Maar helaas wordt er de rest van het jaar al te vaak over de heggen geschrild. En daarom loopt verslaggever Ingrid Koning deze week mee met Stichting Beter Buren die bemiddelt in burenruzies. Er wordt gewerkt met zo'n kleine 200 vrijwilligers... die zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar. en Vandaag wordt er een training gegeven... aan nieuwe buurtbemiddelaars in de gemeente Aalsmeer. Welkom allemaal, goedemorgen. Goed dat jullie er vandaag weer zijn. Wat ik uh, fijn vind, is dat jij direct uh, gaat beginnen met jou... Uh, met te vertellen, heel kort eventjes, echt heel kort, twee zinnen... wat heb je vandaag gelaten om hier te kunnen zijn? En de volgende stelt... Één vraag daarover. Een, een doorvraag. Hè, zodat zij nog meer informatie gaat geven. Ik ben Ananda. Ik kom uit Amstelveen. Ik heb er niet veel hoeven laten. Want ik had niet veel gepland voor vandaag. Uh, naast de, de gebruikelijke klusjes thuis. En die heb ik opgedragen aan mijn man en zijn kinderen. Wat ga ik daar nou over vragen? <lacht> Moet ik even een goede vraag bedenken denken hoor. Wat, uh, waarom... Uh... Wat ik een tip ik zou willen geven is... op het moment dat je zeg maar, luistert naar mensen... Hè, nu naar elkaar, straks naar de buren is dat, uh, dat je achterover gaat zitten. Echt letterlijk ook. Ik zou ook letterlijk in een stoel achterover zitten. Ook tijdens een middel En gaat luisteren. Eigenlijk alsof je naar je vriendin of naar je vriend... Hè, of naar je moeder, weet ik wat, luistert. Want eigenlijk maken jullie het volgens mij niet mee. Ik zou willen horen als je het wel doet. Dat als je verdriet is verteld, dat je daarna niet meer weet wat je nou eigenlijk moet vragen. Dat komt zo automatisch uit jezelf. Die vragen komen wel. Ja, wie stelt de vragen? Wie doet de inleiding? Terwijl de cursisten bezig zijn met een oefening... staat naast me Angelique van Nistero. U geeft de training. Wat is nou de grootste fout die deze mensen maken... of kunnen gaan maken straks met buurbemiddeling? Um, wat, wat de grootste fout die je een buurtbemiddeling kan maken, is um, om niet neutraal te zijn, um, om zijn eigen. Je, je raakt sowieso beïnvloed door wat je van partijen hoort en door wat je ziet. En, um, je, hebt, je hebt ook nog je eigen gedachten van hoe jij vindt dat dingen zouden moeten. Um, dus je neutraliteit verliezen en, en je laten beïnvloeden door partijen. Um, dat, dat is eigenlijk het lastige in buurtbemiddeling. Wat je moet doen als je mensen tegen zou komen bij Albert en zij jou ook zouden kennen van buurtbemiddeling? Wat, wat euh, ja, Mag je daarop reageren? Of moet je me denken, nou, eh, jou ken ik niet? <ènisf premature> nou, eh, ik vind het ook een, een hele goede vraag... Hoor, en zeker een, een, een, een, een, een situatie die voor gaat komen. En wat is dan de reden dat je... we normaal vind je het nooit erg om iemand tegen te komen... die al eerder gesproken bij de Albert maar waarom zou dit nou wel een probleem kunnen zijn? Ja... Dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nou ja, als, als je met je drie kinderen bij de Albert Heijn bij de kast staat... en de mevrouw zegt, hé, hey, nu kun je toch zien... Uh, de buurvrouw gisteren, die heeft dit. En uh, nou ja, dan sta je daar en dan kun je er geen ja. kant meer mee op. En uh, hoe kap je dat dan op een nette manier af? Uh, ja. En dat je nu toch echt boodschap aan het doen bent. Dus het kan echt een probleem zijn. En daar gaan we het zeker over hebben van hoe reageer je daar dan op ja. op zo'n moment. Ja. Bij burenritsies lopen de emoties vaak hoog op. Uh, ga je als buurtmiddelaar daar alleen naartoe? Want ik kan me voorstellen dat je misschien zelf wordt aangevallen... Ja, Nee, goede vraag. Nee, buurtbemiddeling gebeurt altijd met twee. Er zijn altijd twee bemiddelaars die uh, naar partij 1 gaan... die naar partij 2 gaan... en die ook samen het bemiddelingsgesprek doen. Nooit alleen. Is deze buurtbemiddeling succesvol in Nederland? Ja, het is heel succesvol. Um, uh, we merken dat ook al uh, is er niet altijd een bemiddelingsgesprek. Hè, het kan zijn dat, dat partij 2 zegt... nee, ik wil geen bemiddelingsgesprek. Dat toch puur door het feit dat je met uh, de eerste buur hebt gesproken... vragen hebt gesteld, ook vragen, goh, wat heb je er zelf al aan gedaan? Uh, uh, hoe heb je dat gesprek gevoerd? Dat mensen toch al gaan nadenken over hè, hun, hun eigen stukje in het geheel. En uh, dus toch een volgende keer dingen op een andere manier zullen gaan proberen. En uit cijfers van Betenburen blijkt dat 65% van de zaken... uiteindelijk wordt opgelost door buurtbemiddeling. Morgen het laatste deel van onze week bij Betenburen. Dit is Radio 1. Nu het internationaal met Mark Visser. De Algemene Rekenkamer is kritisch over de aanschaf van de JSF. De berekeningen over de inzetbaarheid van de straaljagers zijn niet compleet, zegt de Algemene Rekenkamer. Daardoor is het onzeker of er altijd vier toestellen voor internationale missies beschikbaar zijn. En ook is niet zeker of de uitgaven voor de 37 toestellen elk jaar binnen het budget blijven. Een passagiersvliegtuig op weg van Schiphol naar Noorwegen is op 19 april vorig jaar boven de Noordzee bijna in botsing gekomen met een straaljager. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Passagiersvliegtuig, een Fokker 70 van KLM, had 45 mensen aan boord. Boven de Noordzee werd een militaire oefening gehouden vanaf de vliegbasis Leeuwarden.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 Hij weet van geen ophouden. Nog steeds verkeersinformatie, Kees Kwaks. Dat klopt. De A20, gouden richting Hoek van Holland... spekt op een ketellijn 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat is ook het geval op de A28, Assen richting Hogeveen. Er staat nog wel 3 kilometer file voor de afrit Westerbork. En dan het geval A58 Breda-Eindhoven. Nog altijd is de weg dicht tussen knooppunt De Baars en Moorgestel. Dat gaat nog wel even duren. Er staat op een omleidingsroute vanaf Tilburg naar Den Bosch... 5 kilometer van knooppunt Vught. Daarom kan het verkeer onderweg naar Den bos beter omrijden. Vanaf knooppunt Sint-Annebos volgt dan eerst de Borden Utrecht, de A27... en daarna de A59 via Waalwijk. Dit is Radio 1. NCRW Standpunt NL Guilene Plach Goedemiddag, verdachten die veroordeeld zijn tot één jaar cel of meer en in hoger beroep gaan, moeten straks direct de cel in. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Nu nog geldt dat een verdachte het hoger beroep in vrijheid mag afwachten, tenzij de rechter anders beslist. Volgens minister Opstelten moet het nieuwe wetsvoorstel ervoor zorgen dat criminelen niet meer onder hun straf uit kunnen komen. Als je een, een, een belangrijk uh, crimineel feit hebt begaan... en je bent door, een, uh, door de rechter daartoe uh, veroordeeld... moet men ervan uit kunnen gaan dat die straf ook wordt uh, uitgevoerd. Dus minister opstelt over zijn wetsvoorstel. Wij gaan erover praten met Challing van der Goot, strafrechtadvocaat. Meneer van der Goot, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen, drie keuzes voor u. Uh, die u mag beantwoorden antwoorden met ja of nee. De eerste, een verdachte wordt op dit moment al genoeg benadeeld. Ja of nee? Ja. Opstelten en teven hebben verstand van zaken. Ja of nee? Dat is een gemeene, hè? Dat is een gemeene. Ja, ik ik zeg toch ja. Antwoorden. U zegt toch ja. Beroepshalve. Een verdachte achter de tralies biedt rust voor de maatschappij. Ja of nee? Nee. De stelling waar mensen thuis, u thuis dus ook over mee kunt praten in Stand.nl... is vandaag verdachten moeten hun hoger beroep in gevangenschap afwachten. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800 1101. En u kunt ook stemmen op de website www.stand.nl... of twitteren met hashtag standpunt. Aan u natuurlijk ook de vraag, meneer Van de Groot... verdachten moeten hun hoger beroep in gevangenschap afwachten. Mee eens of oneens? Ik ben het daarmee oneens met die stelling. En wat is uw belangrijkste argument daarvoor? Nou, als ik net de heer te hoor zeggen dat men er moet, op, moet kunnen vertrouwen... dat straffen worden uitgezeten, dat die worden ondergaan... dan onderschrijf ik dat op zichzelf. Hè. Als een rechter zegt je moet een jaar gevangenisstraf ondergaan... dan moet dat uiteindelijk ook. Dus daar is geen discussie over. Alleen een belangrijk beginsel in een rechtsstaat en ook in onze staat... is dat een verdachte voor onschuldig wordt gehouden... totdat een rechter definitief heeft geoordeeld dat iemand de dader is. En op dat fundament wordt een inbreuk gemaakt... op het moment dat je hangen het hoge beroep eigenlijk iemand al als dader ziet... en zegt je moet toch die straf... al ondergaan, terwijl het in hoge beroep misschien nog anders kan zijn. Ja. Dus dat is een belangrijk zeg het woordje definitief, want een uitspraak is natuurlijk nog niet onherroepelijk, maar iemand is wel al door de gewone rechter veroordeeld. Ja, maar we en hebben dus lagere Lagere rechters en hogere rechters. Iemand wordt door de rechtbank veroordeeld. Maar uh, de praktijk leert dat uh, de hogere rechter, het gerechtshof... daar vaak anders over denkt. Niet altijd. Uh, en misschien niet altijd in termen van uh, schuldig of niet schuldig. Maar soms ook in termen van uh, in plaats van één jaar gevangenisstraf... vier maanden gevangenisstraf. Dus hoven uh, denken er vaak anders over dan rechters. En dat moet ook kunnen. En in dit geval loop je dus eigenlijk al vooruit... op een uh, beslissing die nog moet komen. Maar en wat van dan de uitkomst zo'n is. Dat eerste oordeel moet je dus kennelijk niet zoveel van aantrekken. Daar komt het dan nog neer. Uh, nou, niet zoveel van aantrekken. Laat ik het zo zeggen. Als een rechter een uitspraak heeft gedaan... en dan heb ik het over de rechter in eerste aanleg... dan moet je het hoge beroep afwachten. En je moet je proberen te verplaatsen in een uh, verdachte die wordt veroordeeld. Laten we even het voorbeeld nemen van iemand die ontkent het feit te hebben gepleegd. Die wordt toch veroordeeld door de rechter. Nou, dat kan. Vervolgens gaat hij in hoge beroep. En hij moet vervolgens uh, al een jaar gevangenisstraf ondergaan... terwijl hij zegt, ik heb het niet gedaan. Dan komt vervolgens het gerechtshof in beeld... En die moet over enige tijd moet dan een beslissing nemen. Stel dat het gerechtshof in die situatie zegt... Uh, wij vinden dat er geen bewijs is, wij vinden dat jij het niet gedaan hebt... dus we spreken jou vrij. Mm -hmm. Zo'n situatie dat is natuurlijk het doemscenario voor een willekeurige verdachte. En ik vind ook het doemscenario voor een rechtsstaat. Dat mm -hmm. moet niet kunnen. En dus om, moet je definitieve oordeel afwachten. Dan komt er een goede schadevergoeding, zeggen Opstelt en Teven. Ja, dat heb ik ook gehoord. Uh, en uh, misschien wat makkelijk van mij, maar ook makkelijk van uh, hen... is dat je natuurlijk vrijheid niet gelijk kunt stellen aan financiële compensatie. Vrijheid is het hoogste goed, dat kun je met geen geld vergoeden. En uh, je, je, je kunt niet zeggen van nou dat risico nemen we op een koop toe en als later toch blijkt dat iemand wordt vrijgesproken dan heeft hij ten onrechte gezeten en dan geven we hem wel een, een, een zak met geld mee. Uh, dat is voor die verdachte niet te verkopen en ik vind dat ook maatschappelijk niet aanvaardbaar. En nog los van het feit dat in het wetsvoorstel niet geregeld is, de situatie die ik net beschreef, namelijk een, een veroordeelde wordt in eerste aanleg tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar in hoger Beroep tot een veel lagere straf. Hij wordt wel veroordeeld, maar wel veel lagere straf. Dan maar hij heeft aan dat, dat jaar al gezeten. Maar hij daar ook een vergoeding voor, krijgt of niet? Daar krijg je dus op basis van de huidige wetgeving geen vergoeding voor. Voor okay. het te veel zitten En op basis van het uh, wat ik gelezen heb, het nieuwe wetsvoorstel ook niet. Met andere woorden, dat is dan jammer maar helaas. Dan heb je dus gewoon pech gehad. En dat is niet te verkopen. Hoeveel tijd zit er, normaal? is er een gemiddelde van te geven? Hoeveel tijd er tussen een, een uh, oordeel zit van de rechter in eerste aanleg... en de behandeling in hoger beroep? Uh, grof gezegd, bij iemand die in voorlopige verblijft, die dus vast zit hangende, uh, of al in eerste aanleg... is het uh, ongeveer zes maanden... Uh, uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar laten we zeggen zes maanden is een wettelijke termijn. Maar op het moment dat je niet vastzit, dan kan dat oplopen tot uh, een jaar en soms wel anderhalf, twee jaar. Dus dat, dat duurt dan lang. Ja, en daarvan zeggen opstelten en teven: het heeft ook met de geloofwaardigheid van het strafrecht te maken op het moment dat het zo lang duurt voordat een straf ten uitvoer wordt gebracht. Heeft u daar wel begrip voor? Daar heb ik volkomen begrip voor. Daar hebben ze ook volkomen gelijk in. Hoe sneller, hoe beter. Uh, natuurlijk, uh, mits het zorgvuldig is, maar een, een strafprocedure moet niet lang duren. En uh, wij maken dat in de praktijk mee en er zitten hele schrijnende gevallen tussen. Alleen wat je nu krijgt... is daardoor dat het te lang duurt... omdat er geen geld, geen mankracht, geen capaciteit is... en hoge beroepsprocedures lang duren... Eh, gaan ze het als, als het ware afwentelen... op de individuele verdachten... Eh, door alvast te zeggen van je moet alvast zitten. Ja, dat kan niet. De, de, de, het, het, het falen, als je het zo wilt noemen... van uh, justitie... Dat ze niet in staat zijn om hoge beroepsprocedure over het algemeen snel tot een einde te brengen. Mag natuurlijk nooit inhouden dat je dan zegt. van Nou ja, uh, dat, dat kunnen we niet. Maar dan gaan we als het ware de, de, de geloofwaardigheid maar een beetje via een andere boeg in het leven roepen door mensen alvast te laten zitten. Daar ben ik het niet mee eens. Overigens blijft een rechter de mogelijkheid houden... zoals hij nu de mogelijkheid heeft om iemand juist vast te zetten... om straks te zeggen... iemand mag alsnog in vrijheid zijn hoogberoep afwachten. Ja, maar dat is de omgekeerde wereld. Want als je kijkt naar de huidige wetgeving... Eh, dan bestaat de mogelijkheid nu al... dat een rechter eh, na een veroordeling in eerste aanleg... Dus als hoge beroep wordt ingesteld, kan de rechter in eerste aardig al zeggen van nou, om, ook al stel je hoge beroep in, dan eh, bevelen wij nu dat jij in voorarrest komt. Dat noemen we dan gevangenneming. Ja. Iemand loopt vrij, maar wordt dan vastgezet. Dus die mogelijkheid is er nu, en die mogelijkheid is veel zorgvuldiger, want dan heb je een rechtelijke afweging. Daar wordt in de praktijk ook gebruik van gemaakt. Die kan alle eh, voor- en tegens kan die tegen elkaar afwegen. En in het voorstel van Opstelten en Teven wordt het van bovenaf opgelegd. Krijg je een soort wettelijk bevel dat wat er ook gebeurt, vanaf een jaar gevangenisstraf wordt iemand automatisch vastgezet. Nou, dan is dat hele rechtelijke oordeel, althans de rechtelijke zorgvuldigheid, de toetsing, die is dan weg. Dan dus dan ik zou vind je moeten het hopen op een hoop dwarse rechters. Wat zegt u? Dan zou je moeten hopen op een hoop dwarse rechters. Nou, rechters zijn gelukkig van nature dwars en eigenwijs... maar die hebben natuurlijk wel te maken met een wet. Dus als een wet zegt dat het moet, ja, dan kan een rechter hoog en laag springen. Maar dan zal, die, uh, dan zal de verdachte die in hoge beroep gaat... toch vanaf een jaar gevangenisstraf alvast vast komen te zitten. Er is nog een ander argument, hè? meer een maatschappelijk aspect. Op het moment dat een slachtoffer of nabestaande weet dat een verdachte vast zit... dan kan dat wel een geruststellend idee voor zo iemand zijn. Uh, gaat ja. het om een gevoel van veiligheid? Ja, maar dan miskent men het systeem van, uh, van, van voorlopige hechtenis. We hebben nu al een systeem, uh, laat ik het anders zeggen... Teven heeft, in, althans de, de, de overheid heeft in een persbericht laten weten... dat het niet te verkopen is, ik zeg het even in mijn eigen woorden... dat, het, uh, dat criminelen vrij blijven uh, hangen het hoge beroep. Met name voor slachtoffers. Het woord criminelen... Uh, als het om een crimineel feit gaat, het gaat om ernstige feiten... dan hebben we nu een systeem in de wet dat heet voorlopig hechtenis. Dan komt iemand vast. Dus als het echt om zware feiten gaat... of er is gevaar voor herhaling of wat dan ook maar, dan zit iemand vast. Het gaat hier dus niet om die groep, want die zit al vast. Het gaat dus om de groep die vrij rondloopt... waar kennelijk op basis van de huidige wetgeving... onvoldoende reden is om iemand vast te houden. Ja. En om wat ja. voor, kunt u voorbeelden geven van een delict als we het hebben over een beroving? Een, een... Uh, als we het hebben over een beroving... dan wordt over het algemeen dat al zodanig ernstig gezien... dat uh, dat op zichzelf al voldoende rechtvaardiging biedt... om iemand vast te houden. Dat noemen we dan een twaalfjaarsfeit. Dus dan is de rechtsorde zo geschokt dat iemand vast komt te zitten. Maar als het dan om een wat minder zwaar feit gaat... je zou kunnen denken aan bepaalde geweldsfeiten... of bepaalde zedenfeiten, dan uh, kan het zijn dat als iemand een blanco uh, achtergrond heeft... er geen gevaar voor herhaling is... dat er dus op zich wel een feit is gepleegd... maar dat er geen reden is om iemand vast te houden... Ja. dat de rechter zegt... Van dan je mag het proces in vrijheid afwachten. Juist zo'n zedendelict bijvoorbeeld. Daarbij kan je je natuurlijk wel voorstellen... dat het voor een slachtoffer heel erg heftig is... en dat het juist een gevoel van veiligheid geeft... als zo iemand wel al vast komt te zitten. Uh, zeker, maar uh, als een rechter te zijner tijd zou zeggen... dat deze betreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit... en een gevangenisstraf moet ondergaan van pak een beet één jaar... dan gaat hij die straf ook uitzitten. Dus het is het, is het verplaatsen van het probleem. Ik snap heel goed dat slachtoffers zeggen... Ik heb, ik heb hem liever vast dan vrij. Uh, maar dat je is vindt natuurlijk niet dat dat geld... red... Precies. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er op dit moment... meer dan 600 zaken zijn waarbij verdachten nog steeds vrij rondlopen... terwijl ze al een zelfstraf opgelegd hebben gekregen van één jaar of langer. Dat is wel veel, hè? 600 zaken. Vindt u dat acceptabel? Uh, uh, ik ken die cijfers niet. Maar als het gaat hier om de cijfers van iemand is veroordeeld in eerste aanleg. en die hebben een hoge beroep ingesteld. als het dan om 600 uh, zaken gaat, dan zeg ik dat vind ik helemaal niet veel. Als het gaat om 600 zaken van mensen die hun straf ontlopen. Ja. Uh, die, voortvluchtig en die, die voortvluchtig zijn eigenlijk. Die voortvluchtig zijn en na een definitief oordeel. dan, uh, dan is dat in de, dat zijn dat inderdaad 600 te veel. Dat ja. vind ik ook. En dat is natuurlijk een van de doelen van minister opstelten en staatssecretaris Steven. om dat te voorkomen: dat ze dus niet op de ja. vlucht kunnen slaan. Ja. Maar uh, twee dingen. Uh, in de eerste plaats, bereik je dat doel? Stel ik mij die vraag. Bereik je dat doel op het moment dat je uh, bij een vonnis in eerste aanleg beveelt: a, je moet een gevangenisstraf van een jaar ondergaan en dus moet je dus vast komen te zitten. Want als iemand wil vluchten, kan hij natuurlijk in die procedure in de eerste aanleg, die dan al maanden loopt, kan hij natuurlijk ook op een vlucht slaan. Uh, en b, uh, op het moment dat je snel ten uitvoer legt, hè, dus je beperkt de uh, procedure, na eerste aandacht duurt het niet anderhalf, twee jaar... maar duurt het maar een paar maanden voordat de procedure in hoge beroep is afgedaan... dan heb je dus ook minder mogelijkheden om te vluchten als je dat al zou willen. En ik denk dat je dan wat meer lik op stuk idee krijgt. En dat onderschrijf ik op zich ook wel. Dus het, het, het feit, althans het voorstel zoals het nu door opstelt en Teven is gepresenteerd... is, is, is, een, is een omweg uh, van een situatie die zich nu al voordoet... en waarvan ik zeg van dat, dat uh, dekt niet het probleem. 15, u zei van als het gaat om mensen die hun vrijheid in straf... Uh, of die hun straf afwachten in vrijheid, voor de, dat zijn 15.000 veroordeelden. Blijkt uit cijfers van het Centraal Justitie en Kassenbureau. Dus dat zijn er toch ook wel, dat zijn heel wat meer dan die 600. Ja, maar die 15.000 zijn natuurlijk niet allemaal voortvluchtig. Dat zijn mensen die nee. nog een oproep krijgen... en die uh, te zijn de tijd die straf zullen moeten ja. ondergaan. En daar zullen ongetwijfeld ook mensen tussen zitten... die hun straf proberen te ontlopen. Ja. Dat maar inderdaad vindt ze dat veel? 15.000 man die wel al een eerste veroordeling hebben... maar dus gewoon nog vrij zijn voorlopig? Uh, nou ja, dat, dat is op zichzelf een groot aantal. Uh, aan de andere kant, daarvan is het dus maar afwachten... wat de, de hoogste rechter uiteindelijk uh, bepaalt. En een deel daarvan zal wellicht ook worden veroordeeld. En dan is het een definitief oordeel. En een deel daarvan die zal wellicht worden vrijgesproken. En dan zou het dus heel zuur zijn als deze hun straf al zouden hebben ondergaan. Ja. Op onze site zegt iemand dat de Roemeense zakkenrollers... die tijdens de Gay Pride werden opgepakt... met een dagvaarding naar huis zijn gestuurd. Ja, die komen volgens deze en die reageert echt niet terug voor hun proces... Ik vraag me af of je dat met het wetsvoorstel kunt veranderen... want dat zijn natuurlijk mensen die überhaupt nog geen uh, rechtelijk Precies. oordeel hebben gehoord. Hè? Ja, dat gaat een ja. beetje buiten de stelling om, zou ik willen zeggen. Uh, ja, op, op het moment dat men vindt dat er sprake is van vluchtgevaar... dan biedt de wet op dit moment al de mogelijkheid om iemand in voorarrest te plaatsen... en zo nodig via een snelrechtprocedure snel aan de rechter voor te geleiden. Uh, en daar is kennelijk niet voor gekozen in die zaak. Uh, maar ja, of ze wel of niet komen kan ik moeilijk inschatten... maar het wetsvoorstel van Tevens ziet niet op die situatie. Nee. Verdachten moeten hun hoger beroep in gevangenschap afwachten, is de stelling vandaag. Meer dan duizend mensen hebben inmiddels gereageerd. Uh, meneer Van der Groot, 79% is het eens met die stelling. Dus maar 21% is het met u eens. En dus oneens met die stelling. Zullen we eens gaan luisteren naar reacties van onze luisteraars? Ja, graag. 0800-1101 is het telefoonnummer. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, mijn leertjes zijn uit Den Haag. Ik ben voor de stelling... Want als je stelt dat iemand die minimaal tot een jaar veroordeeld zou kunnen worden... dat je die uh, vasthoudt, dan geeft zekerheid aan de maatschappij... maar ook aan de persoon zelf. Want dan weet hij waar hij aan toe is. Als iedereen een straf begaat, of een daad begaat waar meer dan een jaar op staat... als je die allemaal vasthoudt, dan weet je ook zeker... Dat je in bewaring blijft. Ja, maar als iemand echt onschuldig is... dan betekent dat hij een jaar vast zit... in een gevangenis zit terwijl hij niks heeft gedaan. Ja, als je of, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Daar, daar kan ik geen antwoord op geven. Oké, okay. dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, ik spreek met heer Van Rest... ik ben het absoluut oneens met de stelling. Het blijft nou eenmaal een wet... Je bent onschuldig tot het bewezen wordt. En al die dingen die dan gesteld worden, dat er dan uh, risico is. Er zit is het altijd, het leven is al risico. Dus die mensen. Vooral die misdadigers die dan kwaad willen, die zullen, zo gauw ze kunnen weg, kunnen zijn ze weg, al voordat ze voor het gerecht komen. En dan wou ik zeggen, voor al die opgewonden stands die zich hoger straffen en vastzetten, hoeveel mensen hebben niet, uh, plegen niet. De fraude met uh, belasting. En door de ministerie van Belasting. Meneer Rupp, dat en dat gezet, dat klopt niet. Dan moet je helemaal bewijzen. En zo, die mensen zouden de gevangenis in moeten staan of ik word aangereden. Mm -hmm. Niet door mijn schuld, maar er is iets aan mijn auto. Dan ben ik een verdachte he? dat ik mede dat oh, ongeluk veroorzaakt heb. Dan word, dan word ik vastgezet. Nee, het blijft. Je okay. bent vrij totdat je... Schuldig bent. Ja. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag. Ik zou graag willen zeggen dat. of je voor of tegen bent, ik denk dat we wat moeten doen aan het imago van die rechtelijke macht. Inclusief de advocaten. Hoe duurder, grotere crimineel, hoe beter advocaat. Ik denk dat de uh, opinie in Nederland. onder de hele bevolking is. minachting voor de rechtelijke macht. Ik denk dat dat een groot gevaar nee. is wat ons te, Wachten staat, maar denkt u dat zo'n maatregel al anders... als dit dan kan bijdragen aan een beter imago? Ja, dat doe ik. We zullen wat moeten doen, dat denk ik wel. Ik bedoel, iedereen kan vrijgesproken. Als je een beetje een goede advocaat hebt, wordt je vrijgesproken, van wat dan ook. Ik denk dat we dan het, de andere kant het risico moeten nemen dat iemand uh, uh, verkeerd beoordeeld wordt, of uh, dat hij later vrijgesproken wordt. Dan zal die vergoeding voor, in Nederland geld maken heel veel heel goed. En dan denk ik van, dat moeten we nemen, want dit gaat de verkeerde kant op. Okay. Dit gaat dus zo'n minachting voor hun rechten en, zijn, en de hele justiële macht. Dus ik denk, er moet wat gebeuren. Dank u wel voor uw reactie. Ah. Strafrechtadvocaat Hans Oudek zegt, dit wetsvoorstel betekent dat mensen moeten worden opgesloten, ook als het Hof vrijspraak ziet aankomen. Is het dus uh, oneens met die stelling? En wie heb ik nu aan de telefoon? Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Franco Allemans. Hallo. Nou, ik ben het ook onder eens. Ik vind die meneer in de studio, die blijft het ontzettend netjes uit. Heel duidelijk en precies zoals het is in werkelijkheid. En uh, ja, als wij, ik vind dat gewoon de rechter moet beslissen of iemand dan nog vast moet blijven. Of dat hij zijn uh, hoger beroep in uh, vrijheid moet afwachten. En misschien om het vluchtgevaar een beetje tegen te gaan. Dat wij ook een soort uh, borgstelsel in kunnen voeren, net als in Amerika. Dan kom je gewoon een borgtocht vrij. Als de rechter vindt, nou, die, dan doet hij die, die borgtocht wat omhoog. Dus zo kun je dat opvangen, maar helemaal waterdicht krijg je toch nooit. Nee. Okay. Maar je kunt geen mensen onschuldig gewoon maar opsluiten en denken, jongens, we knallen ze maar allemaal in de bak en we zien wel later of het in hoger beroep of die vrij is of niet. Dat kan niet. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Ronald, hallo. Uh, ja, ik ben het eens met de stelling. Je mag uh, uh, iemand die is uh, veroordeeld door de rechtbank. Of uh, die moet nog een jaar zitten, uh, die kan je gewoon vasthouden. Uh, als achteraf blijkt dat het dan toch nog onschuldig blijkt, dan is het uh, heel simpeltjes. Uh, staatssecretaris of de, uh, welke justitie dan ook, uh, moet dan een schadevergoeding daartegenover stellen. Dus de mensen die dan uh, onterecht zijn vastgehouden, een jaar lang voor, voor Jan met een korte achternaam, ja. die moeten dan uh, vergoed worden voor, die, voor het vastzitten. Mm, maar is dat een beetje een doekje voor het bloeden? Een dus smak geld krijgen als je een jaar hebt vastgezeten onterecht? Ja. E ja, nou ja, in principe is het zo dat iemand wordt veroordeeld voor een jaar... en dan kan je hem ook even zeggen van... We, wacht je uh, hoge beroep maar af in vrijheid. En dan je zegt van nou, uh, uh, uh, wij vinden dat iemand uh, vluchtgedrag uh, vertoond is... Uh, oh. en we willen hem nog uh, vasthouden tot aan het hoge beroep. is prima, maar achteraf kan dan blijken ja. dat het dan... is dan in meerdere zaken gebleken dat mensen ontdrag zijn veroordeeld. Daar zit dan een schadevergoeding uh, tegenover. Het is, het is niet leuk, maar uh, ik vind wel dat je voor het vluchtgedrag... mensen die uh, mogelijk kunnen gaan vluchten... Uh, kan je gaan zetten. Maar als achteraf blijkt dat het uh, onrecht is geweest, ja, dan is dat logischerwijs okay. een vergoeding tegenover. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met van uh, Leeuwen er vandaan. Nou, wat ik er dus van vind, dat is het volgende. Ik vind dus op een gegeven moment je krijgt een veroordeel. Hè? Je wordt niet zomaar veroordeeld. En dan kun je wat zeggen van ja, het moet eerst nog bewezen worden. Je wordt al veroordeeld. Dus er is natuurlijk wel wat aan de hand. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen ik laat je toch? He, en dan zien we straks dat door de straat wat eruit komt. En dan eh, ben je verder als je nu bent. Want weet je wat het is waar ik weer zo maatloos en erg Dat is het volgende. Als ik dat, dat zie met die Romeinen, het is lachwekkend hier in dit land. Iedereen kan hier komen. Alles gebeurt hier. Er is geen landenwereld waar het gebeurt wat hier allemaal gebeurt. En dan net wat die vorige zei, oh, Als je een goede advocaat hebt, dan kun je alle kanten uit. Maar ik vind dus wel, dat denk ik wel met veel eens. Um, je moet het eens bewijzen, maar doe dan. Wordt ja. toch, dat vind okay. ik. Dank u wel. Goedemiddag, standpuntnl. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag. Hallo. U spreekt met Stalop uit Utrecht. Hallo. Ik ben het met de stelling absoluut oneens. Want je creëert daarbij dat iemand al veroordeeld is... terwijl nog helemaal niet bewezen is dat hij het feit begaan heeft. We hebben in het verleden... Wel in eerste aanleg dan, hè? Dat wel. In eerste aanleg... Maar dat hebben we in het verleden gezien, dat in hoger beroep mensen ook veroordeeld waren... waaruit later blijkt, naar beter feitenonderzoek, dat die mensen absoluut onschuldig zijn. Je hebt met deze uh, manier van handelen, ja. heb je die mensen de leven helemaal verknold. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. In september 2012 meldde het Centraal Justitieel Incassibureau. ...dat 15.000 veroordeelden nog vrij rondliepen. Ja, dat hadden we net over. Die hadden, staan... hadden zo'n 3400 jaar cel openstaan. En ook dag op een vijf jaar, tussen 2007 en 12. ...wisten dus ruim 10.000 veroordeelden... ...definitief onder een straf uit te komen. Ze ja. waren zo lang zoek dat een straf was verjaard. Dat vergroot volgens mij het cynisme... Okay. Tussen, bij de burger en ook het kloof tussen burger en overheid. En ook in mensen met een dubbel paspoort, zoals over Turken en Marokkanen... hebben na een eerste veroordeling door een rechtbank in Nederland... de mogelijkheid in het land van herkomst of het land van hun ouders te gaan... zoals Turk Turkije of Marokko... om zo dus bij definitieve veroordeling hoger beroep een straf te ontlopen. En ook daarom denk ik het verstandig is om de zwaardere jongens... met een voorlopige straf van één jaar vast te zetten. Oké, okay. duidelijk. Bedankt. Tot zover reacties van onze luisteraars. Charling van de Groot, strafrechtadvocaat. U heeft meegemaakt. Geluisterd. Um, ik had even een paar reacties uit. Iemand zegt er is echt wel wat aan de hand. Je bent al veroordeeld. en um, Ik had zelf op de site van het ministerie zitten kijken. Als je die mag geloven dan is het over het algemeen zo... dat iemand in hoger beroep uh, ook veroordeeld wordt. Lang niet altijd, maar in de meeste gevallen wel zo. Is het dan een ja. reden om het misschien toch te moeten doen? De bewindslieden kunnen natuurlijk niet zeggen... dat dat heel vaak gebeurt, dat dat teruggedraaid wordt. Ja. Ik ken de cijfers niet, daar zou onderzoek naar gedaan moeten zijn. Het komt voor dat de straf gelijk blijft. Het komt voor dat de straf naar beneden gaat. Maar het komt ook voor dat iemand wordt vrijgesproken... terwijl hij in eerste aandacht is veroordeeld. Dus alle scenario's zijn denkbaar. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je iemand al vastzet... hangende het hoge beroep, dat dat natuurlijk wel criminaliserend werkt. Iemand wordt al als veroordeelde ja. beschouwd... Ja, wat is dan de speelruimte van het Hof nog in hoge beroep? Uh, in ieder geval qua, qua strafmaat niet veel. Dus alleen al daarom zou je het niet moeten doen. Uh, het vluchtgevaar, dat kwam natuurlijk een paar keer terug... en er werd geopperd, laten we dan ook met een borgtochtsysteem gaan werken. Ja, borgtocht kennen we wel in, in, in het Nederlandse uh, systeem nu. Maar dan meer iemand zit vast... en hij mag dan uh, door betaling van een zekerheidsstelling... van een bepaalde som geld... Uh, mag hij onder voorwaarden in, in vrijheid worden gesteld. Dus eigenlijk heb je dan een situatie die omgekeerd is. Iemand zit vast en komt vrij. Uh, hier wordt uh, eigenlijk gezegd van... ja, die borgtocht zou je dan moeten uitbreiden... naar mensen die dan nog niet onherroepelijk zijn veroordeeld. Die worden dan als het ware verplicht of in de gelegenheid gesteld... om een bepaalde uh, geldsom te betalen ja. om hun vrijheid maar te ja. behouden... Ja. Nou, dat, dat vind ik toch een stap te ver. Het is in ieder geval uh, second best. Het, het is beter dan vastzetten. Maar, ja, goed, ik loop langer mee in de praktijk. Ik zie dat niet iedereen in staat is om een geldsom te betalen. De huidige tijd zal daar uh, niet in positieve zin aan meewerken. Dus dat levert in de praktijk veel problemen op. En hoe je het went of keert en on, niet onherroepelijk veroordeelde... leg je dan al wel uh, ja, de mogelijkheid ja. op om geld te betalen. Terwijl ik vind dat je hem niet in die mogelijkheid moet doen verkeren, omdat hij nog onschuldig moet worden gehouden. Nog heel kort, denkt u als dit doorgaat dat het een duur geintje gaat worden? Voor opstelt en teven? Ja, dat denk ik zeker. Uh, het is zo dat uh, dan veel meer mensen vast komen te zitten. En uh, nou, gemiddeld genomen kost het 300 euro per dag voor een, uh, een cel. Uh, dus dat is één. En de vergoedingen in hoge beroep, uh, die zullen, voor mensen die worden vrijgesproken, omhoog gaan. En die zijn al veel omhoog gegaan de afgelopen jaren. Dus in tijden van bezuinigingen, het is natuurlijk niet het sterkste argument, maar, zou dit al helemaal niet moeten. Dank u wel. Charling van der Goot, strafrechtadvocaat. advocaat. Verdachten moeten hun beroep in gevangenstraf afwachten. Het overgrote deel, 77 was het eens met die stelling. Tot zover Stand.nl. Zometeen Dit is de Dag op Radio 1. Veel plezier ermee. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Morgen in... Vrijdagmiddag